4 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Bij het treinongeluk in Zwitserland is een machinist om het leven gekomen. Zo'n 50 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Bern botsten gisteravond twee treinen frontaal op elkaar. De machinist raakte bekneld en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Zeker 35 mensen raakten gewond, van wie 5 ernstig. Honderden gewonden is de machinist van de andere trein.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 Het Miranda van Holland. Een hele goede nacht. Fijn dat u luistert naar Dit is de Nacht. Ik praat deze twee uur over buitenlanders in Nederland. Duitsers en Polen zijn hier veel aan het werk. Maar ook uh, Amerikanen die verliefd zijn geworden op een charmante Nederlander. Of een uh, charmante Nederlandse. Maar er werken hier ook prostituees uit het buitenland die hier ook een lange tijd wonen. Hoe is het leven voor hen in Nederland? Daarover ga ik straks spreken met Diuke Talma. Zij volgde zeven, zeven jaar lang prostituees, waaronder een aantal Marokkaanse dames. Verder is Ineke Stroeken van het Centrum voor Volkscultuur... en Immaterieel Erfgoed vannacht mijn gast in de studio. En ik heb natuurlijk gewoon een inburgeringstoets te doen... Straks hoor ik van Elis Delken of ik alle vragen goed heb beantwoord. Zij geeft namelijk inburgingscursussen. Zij praat mij bij over het nut van deze cursussen. En er is natuurlijk ook nog vannacht live muziek van Brechtje Sanne Lacour. Wilt u meepraten over buitenlander zijn in Nederland? Of misschien heeft u heel veel buitenlandse vrienden? Of misschien heeft u wel Polen die aan uw huis klussen? Dat kan ook. En hoe gaat dat dan? En loopt u ergens tegenaan? Of loopt die Polen ergens tegenaan... Wilt u met mij meepraten vannacht? Dat kan via het gratis telefoonnummer 0800 1121. 0800 1121. Of stuur een mailtje naar nacht.eo.nl. En twitteren kan via hashtag Ditisdenacht. Ja, ik probeer het uit te stellen, maar het is toch echt de hoogste tijd voor de derde vraag van mijn inburgingscursus. Nou, Kom maar door. Ik ben Fatima is secretaresse. Hmm. Ze moet voor 12 uur een brief klaar hebben. Fatima kan zich niet concentreren omdat haar collega elke keer door haar dochter wordt gebeld. Wat doet Fatima? A. Ze zegt tegen de collega dat het bellen haar stoort. B. Ze gaat naar haar manager en zegt dat ze de brief niet afkrijgt. C. Ze werkt gewoon door en probeert haar oren dicht te houden voor haar collega. Nou, dit, zit dit als vraag in de inburgeringscursus? Echt waar? Eh... Uh... Nou ja, ja, ja, ja. Ik, ik ken een heleboel mensen die C zouden doen. Ik denk dat A me het beste antwoord lijkt. Dus ik ga, ik ga voor A, maar ik vind C ook wel heel geloofwaardig. Ineke, vind je dit? Dus maar... zij het Fatima, hè? ja. Ja, ja, ik probeer Fatima gewoon als vrouw te zien. Ja, nou, ik denk dat ze C doet. Maar ik denk dat jij misschien wel A zou doen. Ik ga voor A en dan hoor ik straks of ik het goed heb. ja Maar jij denkt nu al dat ik het niet goed heb. Ik ben alweer heel benieuwd. Ja. Goed, uh, de inburgeringscursus Het is niet eens zo heel erg eenvoudig. Praat vannacht met mij mee over het thema buitenlanders in Nederland. Bent u zelf buitenlander, woonachtig in Nederland? Lange tijd, korte tijd? Hoe ervaart u dat? Waar loopt u tegenaan? En waarom bent u ooit naar Nederland gekomen? Voor werk? Voor familie? Voor de liefde? Of misschien toch heel wat anders? En loopt u tegen die voordelen aan? Zijn ze waar? Zijn die Nederlanders echt zo zuinig? En prakken ze echt al hun eten met een vork? En likken ze hun messen af na het eten? Dat schijnt allemaal zo te zijn, Ineke. Ja, maar ze hebben nog wel meer dingen die uh, vreemd zijn. Ja? Nou, ze, lopen, ze zijn aan de ene kant zijn ze heel zakelijk, volle agendas... Ja? en aan de andere kant lopen ze met oranje kronen op hun hoofd... <lacht> en, uh, en vlaggetjes, aan hun, uh, uh, vlaggetjes op, op hun wangen... en ze versieren hun hele huis als uh, er weer iets aan, aan te doen is. En zo. Dus ja, nee, er zijn echt wel heel veel uh, verschillen die, uh, die uh, wij hebben... En uh, ja, aan de ene kant zijn we heel tolerant... en aan de andere kant zijn we heel dwingend. Um... Nooit gemerkt. Nooit gemerkt, nee. nee, nee, nooit nee. Gemerkt. Volgens mij is maar... daar ooit een liedje over geschreven, Inneke. Oké, okay. Wat ja. ja. kan jij nou draaien? Ja. Of niet? Ja, ja, je begrijpt het al helemaal. Ja. Dit is een 15 miljoen mensen.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 Yeah. you. Inmiddels zijn het er een miljoen meer geworden als ik me niet vergis. 15 miljoen mensen, Fluitsma en Van Tijn. U luistert naar Dit is de Nacht. En ik praat vanochtend over buitenlander zijn in Nederland. Misschien bent u dat wel of heeft u daar ervaring mee. U kunt meepraten, dat kan via 0800-1121. En u kunt natuurlijk ook vragen stellen aan mijn studiogast... Ineke Stroeken van het Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Ik vind het heel netjes klinken hoor, Ineke. Nou, ik zeg altijd zelf VIE, volkscultuur en immaterieel erfgoed. Dat is wat makkelijker. De VIE, ja, ja maar vie, dat, vie. dit klinkt toch wel iets, iets netter. En het maakt jou een, een, een deskundige op het gebied van de Nederlandse uh, volkscultuur. Ja, nou, ja. ja, en eigenlijk, ja. ik heb niet zo vaak uh, nagedacht over Nederlandse volkscultuur. Sta je er wel eens bij stilbrekje? Ja. Ja? ja, ik heb in een hele slechte wijk gewoond in Rotterdam. En dan was ik een van de weinige blanken. Ja? En uh, ik had niet echt het vooruitzicht dat ik snel zou gaan verhuizen. Toen dacht ik, oké, okay, maar dan ga ik wel dingen doen. En Wie wat zo. bedoel je met dingen doen? Um, Opzomeren. Dus echt uh, de kinderen uit oh, ja. huis halen en plantjes gaan, uh, gaan oh. ja, organiseren. Ja. En, en ook gewoon naar de vergaderingen gaan en je buurman helpen met brieven die waar wij als Nederlander al eigenlijk niet zoveel oh, versnappen. Ja. Van die, dus, die blauwe brieven, ja. blauwe enveloppen. Ja, ja dat, je, dat je toch wel gewoon open blijft staan voor iedereen. En, en dat je, maar ja. ook de junkies eruit werken. En, ja? <laughs> ja? Ja. Dus dat, uh, ja. En die horen het ook bij de Nederlandse volkscultuur. Ja, ja junks. Die ja. ja, hadden wij ook ja. al vroeger, denk ik. Ja. <laughs> nou ja, alcoholisten dan natuurlijk. Hè. Dan drugs dat, was, dat is nog maar voor een uh, probleem wat nog niet zo lang uh, hier in Nederland geldt, natuurlijk. Maar ja, kijk, het, belangrijk is gewoon dat je respect voor elkaar hebt. En wat ik vind ook altijd, als je tradities uitlegt en ook waar het vandaan komt en waarom mensen zo doen en waarom het verschillend is, dan, dan begrijp je dat ook. En dan heb je er ook veel meer. Dan voel je er ook veel rustiger bij. En dan, dan, dan heb je er ook veel meer respect voor. Mm -hmm. En het lijkt altijd alsof we heel erg verschillend zijn. Maar als je suikerfeest met, uh, met, met Pasen vergelijkt. En Ramadan met onze vasten. En Holy en, en, en drakenfeest. Ze beginnen allemaal met schoonmaak. Ze hebben allemaal dezelfde, toch dezelfde waarde. Daarachter. Het lijkt dan wel of het heel erg verschillend is. Maar er zijn heel veel linken. Dus er zijn heel veel ja. dingen gemeenschappelijk. Omdat dingen ook ontstaan vanuit... Dadelijkse behoefte. Hè? Dat zie je ook met geboorte gebruiken of met rouw gebruiken. Het heeft gewoon een functie. En als je naar die functie terug gaat, nou, dan begrijpen we elkaar heel erg goed. Hmm. Herken je dat, Brechtje? Ja. En ook in gesprek blijven. Ja, ik, vond, ik vind een, een Marokkaanse verjaardag vind ik een stuk leuker dan een Nederlandse verjaardag. Ja. Daar is het tenminste gewoon open en gezellig. En, ja. en bij Nederlanders hebben we toch al de neiging heel snel met een kringetje. kringetje gaan zitten ja. met een bakje koffie. Nou ja, ja. ja, ja, ja ik, ik woon dan in Utrecht. Misschien is Utrecht iets, iets verder dan, uh, dan Rotterdam. Maar... Ik heb toch al een aantal jaar geleden de, de kringverjaardag uh, doorbroken, hoor. Ja, nee, ik ja. heb al jaren geleden, maar dat is zo typisch Nederlands. Nou moet ik zeggen dat dat, ja, nou, zeggen niet. dat niet helemaal waar is. Toen ik dertig werd, toen had ik bedacht als themafeest. Toen heb ik het thema. ik heet Van Holland. Dus toen hebben we ook een Hollands thema. Uh, gedaan. En toen uh, heb ik echt de hele avond alleen maar dat, dat, dat bier met dat groene label met die H. Wat ik eigenlijk zelf niet, niet te zuipen vind, om maar heel ordinair te zeggen. En jenever en advocaatjes. Dus, de ja. mensen vonden dat fantastisch, hè? Want die ja. hadden dus echt in twintig jaar geen advocaatjes gezien. Maar dus ook de de blokjes een jonge kaas met zo'n ui erop en zo'n oh ja. vlaggetje erin. En gevulde eieren natuurlijk. ja En, en ook ik ook een die... brood met kaas. Nee, die had ik niet. Maar ik had wel die, die halve augurk oh, in, ja, ja, ja. oh, nee, in, in, in boterhamworst. Heel vies, maar mensen vonden dat zo leuk. Om... En alleen maar borrelnoot, ja. verder niet. Ja, ja, ja. En het is gewoon een beetje, een beetje oldschool. Maar iedereen had het ja. Het is een soort uh, ja, nostalgie een beetje geworden. Het ja. Ja. Nederlandse feestje. Uh, Brecht, ja. mm -hmm. uh, uh, Mijn, uh, mijn uh, regisseur, zoals dat dan heet... die is vondwaardig dat ik heine geen lekker bier vind. Maar dat, uh, daar heb ik dan uh, even geen probleem mee. Maar ik ga je vertellen dat er heel goed gereageerd wordt op uh, de oproep... Um, dat mensen jouw cd willen hebben. Jee, dat is toch leuk? Dat is heel leuk. Dat zijn dus een heleboel mensen die jouw cd willen hebben, terwijl die nog niet eens uit is. Ze dat hebben is, er al vertrouwen uh, in. Ja, nou, dat is voor mij dat ook leuk. Dat is heel... leuk, hè? Mijn, mijn, mijn hart maakt nu voor ik, ik ga eens even een mailtje hiervoor lezen. Ja. Even dit lampje weg. Een lange avond gewerkt in de horeca. Veel gezellige mensen op ons vakantiepark. Dan thuiskomen en lezen met de radio aan. Oh, dat vind ik zelf ook zo lekker. Dan hoor je een rustgevende stem zingen. En daar wil ik meer van horen. Ik ben benieuwd naar de CD die uit gaat komen. En uh, de naam van deze persoon is Nikki. Nikki, wat leuk zeg. En er zijn nog wel meer leuke berichtjes. Dus even kijken. Uh, graag kom ik in aanmerking voor de prachtige nieuwe CD van Bregje uh, Sandelacour. Ik word hiervan gemaakt. Ook een heel mooi artiest. En... Mooi ja. mooie achternaam. En nou ja, kortom, uh, een heleboel berichtjes krijgen we binnen via nacht.eo.nl. Waarover u ook naartoe kunt mailen. Als u wil meepraten over het onderwerp buitenlander zijn in Nederland. Uh, Bregje, mag ik jou vragen om je te voegen bij je mannen? Ja. Wauw, je mannen gaan ook ineens allemaal bewegen en knopjes draaien en koffie neerzetten. Daar gaan ze. Jullie gaan Baby Blue Eyes spelen. Ja. Tenminste, dat beweert mijn papiertje. Dat, heeft dat is een nog niet... voor mijn liefje. Voor je liefje. Ja. En die heeft blauwe ogen. Met hele mooie blauwe ogen. Oh, zit hij toevallig ook in deze band? Nee, nee, oh. die is aan het werk op de parade ja. in Utrecht. Oh, wat leuk! Ja. En hij luistert nu natuurlijk. Voor dus mij was hij nu op een uh, Glow in the Dark feestje in Tivoli. A glow in the Dark. Oh, nou dat, uh, dat uh, kan heel gezellig worden. Goed, ik ben benieuwd. Uh, Baby Blue Eyes. Dit is Brechtje, Sanna Lacourt. To get my juice back on To feel alive, alive, alive And to write, write, write To drink my beers and smoke my cigarettes And make stupid jokes While dancing in some fancy dress I don't feel comfortable in But you like, like, like And you love, love, love Ooh, I realize I think you're amazing I need a thousand reasons to ease on down Cause it's hard, hard, hard when I get scared, scared, scared You need your loneliness to hear your songs And sing to stars and moon down from heaven I feel love, love, love, so much love, love, love Ooh, I realize I think you're amazing I swear like a sailor, and yes, I kiss my mother with that mouth. When you get angry, oh, it's more like frustration with slamming doors and stamping around the house. 'Cause we are one, one, one, one and the same. Oh, my love for you is the size of Texas, yes, it is. But it's locked sometimes when I don't feel alive. Sometimes I feel guilty for not giving you what you deserve Sometimes you annoy me cause it's hard to stand one's ground And still be civilized, civilized Ooh, I realize I think you're amazing Oh, mooi. Je moet wel heel veel van hem houden. Ja. Wat een leuke man heb jij. Het is de one. Het is hem? Ja, het is hem. Het is hem echt? Ja. Oh, ik, ja, ik zie ook de overtuiging in je ogen. Dat vind ik heel mooi. Uh, heb je het net geschreven, het liedje? Ja, klopt. Want dus ik zie het op Drie dagen geleden. Oh, dus het is, en helemaal... het is heel veel tekst. Dus... Maar dat is wel lef dat je dat nu al meteen live wil spelen. Ja, soms moet je gewoon dingen doen. Je was er klaar voor? Ja. Oh, wat leuk. Ik ben zo dol op romantiek, jongens. Ik ben echt een sukkel voor de liefde. Echt prachtig. Goed, um, uh, Brechtje, Sanne Lacour. Uh, jullie gaan zo meteen nog één liedje spelen. Ja. en Daar ben ik heel blij mee. Dus blijf vooral lekker hier, uh, hier hangen. En nee, neem een kopje koffie of iets dergelijks. Um, want dat is ook heel Nederlands. Een kopje koffie, hè. Maar je mag maar één koekje uit de trommel nemen. Toch? Dat is toch? Uh... Nou, dat is niet zo. Dat is, de, uh, dat is Haagse. Dus dat is, uh, en dat, dat is een klein bakje koffie en één koekje. Oh. In, uh, het zijn eigenlijk twee koekjes en het is ook niet de thee, maar de koffie. Ja, dat had je maar in. Brabant fout, hè? is drie, kom, uh, drie koekjes. Ook oh, drie dat koffie. Is, nee, ja, ook wel drie koffie, maar ook drie koekjes. En in Brabant laat ze de trommel op tafel staan, maar dat mag je niet zelf pakken. En uh, de rest deed de, de deksel er weer op en zette hem terug. Maar weet je, dat soort dingen zijn wel allemaal heel erg aan het veranderen. Hè? We, we hebben het nu echt over die typisch traditionele ja. Nederlandse uh, dingen. Maar uh, ja, wij, komen, we zijn natuurlijk ook echt een uh, maatschappij in uh, beweging. Dus je ziet ook dat heel veel dingen bevangen. Wij stonden bekend als een land waar... Ze heel veel dingen schoonmaakten. Dat was al in de 17e en de 18e eeuw. Heel veel dingen schoonmaakten? Ja, zelfs de, uh, wij, wij schrobden de stoepen en wij deden heel vaak onze ramenlappen. Ik herken me hier niet in Indië. Nee, precies. Ja, en, uh, maar we waren niet schoon op onze huid. Dus wij gingen niet vaak in bad. Oh! En dat vind ik wel weer leuk. Ja, en dat doen we dus nou weer elke ochtend staan we onder de douche. Ja. Dat is ook helemaal veranderd. En wat buitenlanders zich ook altijd heel erg over baasden was... dat de meid kon vertellen dat zij hun schoenen uit moesten doen. Want de vrouwen, wat dat betreft, waren wel heel sterk. En de meid mocht dat zeggen tegen zo'n ambassadeur. Oh. En ja, zo belangrijk was dat schoonmaken, dus dat het een schoon huis was. Hoe en dat... komt dat nou dat dat, tenminste even over mijzelf uh, ja. sprekend, dat dat zo uit mijn volkscultuur verdwenen is? Ja, god, wij, wij, de dingen veranderen natuurlijk. Kijk, kijk, toen was het heel belangrijk, hè? ook om geen vlooien te hebben en zo. Maar ja, we hebben de stofzuiger en uh, we hebben niet al die matten meer die we over de heg moeten uh, gooien om te kloppen. Uh, uh, trouwens, er zijn helemaal geen mensenvlooien meer, wel, wel dierenvlooien natuurlijk, maar daar heb je ook al iets voor. En ja, heel veel dingen hebben hun noodzaak ook veranderd, al uh, dus als het scho grote schoonmaak moet zijn... Ja, dan, dan hebben wij altijd nog wel heel veel telefoontjes. hoor. Alleen die grote schoonmaak is dan niet meer in huis... Al, maar in je computer. Een digitaal oh, schoonmaken ja. van je. En dat ruimt ook heel erg op. En dat is ook heel goed voor de mens. Ja, zeggen ze, dat doe ik ook, ook ja. Wat een vies mens ben ik eigenlijk. Ja. Nou, toch maar die inburgingscursus kan ja, ja. volgen, denk nee, nou ja, ik. Ik ja. heb zometeen nog een laatste inburgingsvraag. Ik heb een mailtje binnengekregen met ja. een vraag. ja. Uh, oh nee, het was een telefoontje, zie ik nu. We belden een mevrouw naar 0801122. Dat kunt u trouwens thuis ook doen, hè? Als u een vraag heeft voor Ineke, bel naar 0800-1121. Over Nederlandse volkscultuur, alles wat u ooit eens wilde weten. Dit is het moment. 0801121 Of stuur een mailtje naar nacht.eo.nl. Er is een mevrouw gebeld over vluchtelingen die wonen in Nederland. Uh, en graag asiel hier willen aanvragen. Uh, waarom mensen dat zouden doen? Hebben vluchtelingen per definitie... Je dan zo goed leven in Nederland. Weet u daar iets van, uh, Ineke? Nou, ik, ik spreek natuurlijk wel veel vluchtelingen, eigenlijk. Uh, kijk, je vlucht niet zomaar. Hoor. Nee, dat is echt. Uh, want je laat namelijk alles achter. Je laat dikwijls ook nog mensen achter die je, waar je heel veel van houdt. Je ouders, soms nog kinderen. Hè. Nou, dan moet je echt wel echt ja. de nood wel heel hoog zijn, natuurlijk. En uh, ja, en dan ben je hier. En dan is het ook nog niet zo makkelijk, want ja, je, je, ja, je bent toch een. Ja, je wordt toch een beetje aan de rand gehouden. Hè? Ja. Je, kunt, je hebt ook geen toekomst. Je kunt gewoon niet denken van nou ga ik hier iets opbouwen. Ik nee, ja, voor... kan niet zomaar gaan werken. Nee. Ja, en waarom zou je de taal leren als je. De kans loopt dat je zo weer uitgezet wordt. En je kunt ook je opleiding stopt en alles en zo. Dus ja, ik heb altijd. Uh, ik vind het altijd wel heel erg. Ja, Kijk, want je bent echt verloren eigenlijk. Hè? En als je mensen uit, ja, uit... de Tweede Wereldoorlog spreekt bijvoorbeeld... die daar nog herinneringen hebben... en die dan op de vlucht moesten gaan... hoe, hoe wat... Traumatisch dat is, dan ja. denk ik van oei, dat dat worden ook ja, dat hoe gaat zo'n leven verder hè? van iemand die op de vlucht is gegaan? Ja. Ook al of ze nou hier blijven of weer terug moeten, want dat is dan ook, als je dan heel lang hier bent geweest, en je moet dan terug. Ik ben bijvoorbeeld als kind hier naartoe gekomen. Ja. En je moet dan naar een land terug waar je wat je eigenlijk niet kent. Een diploma wat wat wat daar niet werkt. Uh, nou ja, weet je wel, dus dat vind ik altijd toch wel heel lastig hoor. Ja. Ja, ik snap ook wel dat je in Nederland. Ja, god, je kunt niet iedereen binnenlaten. Maar tegelijkertijd, uh, mensen die kwetsbaar zijn, uh, daar heb ik altijd wel een groot hart voor. Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Dat vind ik ook heel fijn om te horen. Uh, ik ga uh, eens even de telefoon opnemen, maar niet voordat ik Arie hier even... Je zit maar achter die drumkit. Je mag ook wel even naar buiten hoor, Arie. Want je zit zo... Ja, je mag ook achter mij blijven zitten, want ik vind het heel gezellig. Maar ik heb het idee dat de rest lekker aan het buiten spelen is en jij hier zo moet zitten. Ik vind die wel gezellig. Je vindt vind die wel, wel gezellig? Oh, oké. oké. Ja. Nou, dan vind ik het heel gezellig <laughs> dat je blijft zitten. Dan moet iemand gewoon even een kopje koffie voor Arie halen. Uh, aan de telefoon, uh, Madeleine. Madeleine. Madeleine. Wat een prachtige naam. Nou, dankjewel. Sorry, ik ben een beetje schoor, maar ik wilde toch even reageren. Graag. Ik, ik ben oorspronkelijk, kom ik, ben ik half Spaans, half Portugees. Ja, jullie zullen het toch wel horen. Al woon ik hier meer dan twintig jaar in Nederland. Dat is een mooi accent. Maar um, hoe heet het? Ik wil het toch even reageren, want ik heb altijd uh, uh, veel over Nederland. Veel mensen zeiden onder andere mijn huisarts. Ja. Toenmalig niet deze, maar andere, dat ik een boek over moest schrijven over Nederland en Nederland. Dus mijn ervaring en dat ik altijd zoveel verhalen had en van alles en nog wat. Um, ik kan natuurlijk niet zoveel verhalen, want het programma is kort natuurlijk. <lacht> ja. hè? En andere mensen willen misschien wel reageren. Maar om te beginnen bijvoorbeeld, ik heb heel veel positieve dingen, maar ook negatieve dingen over Nederland. Oké, okay, beginnen ze met iets negatiefs maar, dan, Madeleine? Nee, nee, waar je woont... Uh, en, en als je van een land houdt, zoals ik van Nederland ontzettend veel van Nederland houdt... Het is mijn... Ik zeg altijd, ik heb een moederland en een vaderland. Oh. Waar ik geboren ben En Nederland is mijn tweede land geworden. Ja, eigenlijk een beetje bijna het eerste land weer. Mijn kinderen zijn hier geboren. Ik ben getrouwd geweest met de Nederlandse man, daarom ben ik ook hier. Uh -huh. En ja, je, je, je wordt een beetje ouder hier en... Ja, je, je, je gaat in, het hele, in alles vloeien, in het land. Je, je gaat echt smelten met het land, hè? Maar één ding bijvoorbeeld, zoals die mevrouw, is een mevrouw bij u? Ja. Um, die, die, die zei, ja, Nederlanders, wij zijn heel direct. Ja. En, maar Nederlanders zijn inderdaad heel direct, niet altijd hoor. Maar heel veel Nederlanders zijn heel direct. Maar onder het mom van direct zijn, ja. zijn Nederlanders zo vaak... Uh, onbeleefd, onbehouden... soms mm. zelfs onbeschoft... maar ze hebben het zelf niet door. Ze hebben het niet door. En, maar als je zelf probeert... ook heel direct te zijn... te reageren, ook op, een, op, de, op dezelfde manier... Ja dan zijn ze soms beledigd. Dat ah, ja. is heel gek. Dus wij zijn eigenlijk kwetsbaar. Dat nou, is, is heel wel, gek. Ja, wij, wij zeggen dan, wij zijn direct. En ja. dan doen we net alsof we dat heel erg goede eigenschap vinden. En dan ja. zijn we, vind jij eigenlijk dat wij gewoon bot zijn eigenlijk. Nou, nou, nou niet altijd hoor. Nee, Ik zeg hoor, niet altijd. Ja. Ik vind ook wel dat mensen, als mensen open zijn en eerlijk open... Oh, Prachtig, ja. prima. Maar er zijn bepaalde dingen dat je, zeker in sommige ja. situaties, beter niet kan zeggen. Ook niet ja. rond het mom van direct zijn. Nee, nee. Nee. En, en dat, dat, dat hebben doen wij Nederlanders niet... wel, maar zonder te beseffen hoor. Ik zeg ja, wij, wij hebben dat, dat gevoel altijd... niet zo goed. Nee, zeg ook. Ja. Maar, maar als je zelf doet zo, als je nee. zelf ook direct wil zijn, nee. dan zijn Nederlanders vaak beledigd hoor. En zelfs soms ja. dat ze het gesprek... gewoon uh, uh, afbreken... en ja? niet verder met je willen ja. Dat, dat ja. Is, heel gek. Ja. is heel gek. Ja, het is heel inconsequent. Ja. En dan zeg, ik, dan zeg ik bijvoorbeeld... luister, eens, ik ben hier zo lang... en ik beschouw Nederland ook, ook als mijn land. Kijk, als ik in Spanje ben, waar mijn vader vandaan kwam... of in Portugal... ik ben er eigenlijk geboren in Lissabon. Maar als ik daar ben... met oude vriend of familie of wat dan ook... dan heb ik ook kritiek, want dan ken ik het land... en ik hou van het land. Als je niet van... Houden van niemand, dan ben je onverschillig. Ja. Dan zeg je niks. Ja. Nederland, ik heb zowel die goede dingen als die minder goede dingen, maar als je dat met Nederlanders probeert daarover te praten, als buitenlandse wordt ze accepteren het niet. Mm. En dan mag je er ook niet direct zijn. Dan mag je ook niet dingen zeggen, mag je ook niet echt zeggen wat je denkt. Dat is heel vreemd. Dat is heel flauw, gek. eigenlijk. Hey? Ja, dan... Maar goed, er zijn zoveel andere dingen. Ik, ik, ik heb enorme waardering voor Nederlanders, dat als bijvoorbeeld, en dat heb in de zuidelijke landen zijn mensen open en warm en van alles en nog wat. Yeah. Uh, tenminste, dat, ja, dat denken de mensen. En over het algemeen is het wel zo. Maar in Nederland kunnen de mensen wel een beetje... Of in Noord-Europa, Nederland is een beetje midden... Maar toch qua mentaliteit beschouwde men in Zuid-Europa als Noord-Europeanen. Uh, als, als mensen bijvoorbeeld... Iemand, uh, er gaat iemand uh, heeft een huisje gekregen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Mensen komen bij elkaar, bij elkaar om te helpen. Iedereen doet wat. Yeah. Iedereen kan wat doen. Iedereen uh, brengt wat mee. En dat is zo fantastisch. Als ik, ik, ik, ik zeg dit altijd als ik daar beneden ben. Beneden is Zuid-Europa, ik noem het beneden. Yeah. Hierboven. En, en bijvoorbeeld om, om, om zoiets te noemen, er zijn zoveel andere leuke dingen ook ook minder leuk vanzelfsprekend. Yeah. Hey. En, nou, over iets anders, Om, over die... die uh... Maar ma Madeleine, mag ik je heel even uh, in interruperen? Want ik heb nog ook iemand anders aan de telefoon... en daar wil ik ook nog eventjes naartoe. Oké, okay, ja, Dank je wel en, en bedankt voor, uh, voor je nou, aanvulling. Nou, ik zou zeggen een fijne programma. Dank je wel, dus. Madeleine. Dag, dag, dag. Want dag. ik heb ook uh, Abdella aan de lijn hangen. goede goeienacht. Ja, goeiemorgen. Uh, u komt uit Marokko en u woont ja. in Nederland... en ik heb begrepen dat u een vraag heeft voor Ineke... Ik woon al 40 jaar in Nederland. Mm -hmm. uh, en ik heb me altijd afgevraagd over die haring. Waar komt die vandaan? Ah! Als rauwe vis. Of, het is. Ja. Is. of uh, is gewoon geërfd van de buurlanden? Nee, het, kaak, het kaken van de haring hebben wij uitgevonden. En dat was eigenlijk bedoeld om die haring langer goed te houden. En uh, we zetten hem dus op zout. En wij. Eten eigenlijk rauwe haring die gekaakt is en gezout. Ja, dat en, dat is, en dat is bijna bijna niemand vindt dat lekker, eigenlijk in het buitenland, gruwelen ze er ook van. En uh, ja, wij hebben dat eigenlijk, we hebben daar een hele lange traditie in ja. dat wij dat leren. Dat hoe is dat dat... ontstaan. Ik bedoel ik van. Uh, het heeft te maken met, met uh, de, de Romeins dat ze gewoon gaan ze vlees beken en dat soort dingen het heeft te maken. Hoe is dat tot stand gekomen? Niet niet Um, nee, het is, de, ja, de het, is, het, is het, het, het heeft niks met de Romeinen te maken. Maar het, het, het is, ja in de middeleeuwen heeft dat, begonnen wij. Wij hebben natuurlijk altijd heel. We waren heel belangrijk in de visvangst. Dat was ook een belangrijke bron van inkomsten. Van, van en uh, wij hebben altijd gezocht naar hoe kan je nou vis goed houden. En, uh, ja, en dat kaken, dat, is, uh, ja, dat was een manier om dat goed te houden. Ja. En dat is dus sinds de middeleeuwen dat Nederlanders dat zijn gaan doen? Nee, ah, nou ben mooi. ik even die, dat jaartal kwijt. Maar uh, we doen het in ieder geval een hele tijd. En we doen het heel goed. Tenminste, ik vind het lekker. Maar Abdella, vind jij het ook lekker? lekker? Ja, nee, wel. Is wel lekker. Mijn ja. kinderen ook vinden ze lekker. Ja. Maar wat het betreft over de Nederlandse cultuur. Ja? Als je buitenlanders woont, 80, 40 jaar. Mm -hmm. um, ik heb nog steeds het gevoel dat het, je wordt niet opgenomen of geaccepteerd. Jij ja, blijft buitenlanden, mijn kinderen ook. Um, uh, de Nederlanders zijn direct, maar zijn vals direct. Um, als je, uh, ik heb gewoond in Maastricht. Uh, Daar vind ik de echte Nederlanders. En van de rest van heel Nederland is uh, vals. Het uh, is geen echte. Uh, de cultuur is echt niet solide. Vergelijkbaar met Frankrijk of Duitsland of België. Ja. Ze, ze kopiëren van alles en nog wat. Uh, bijvoorbeeld, uh, als je iemand Nederlander uitnodigt uh, voor een kopje thee of wat dan ook, of voor eten. En dat ze weggaan, dan gaan ze meteen zeggen: Nou, een keer bij ons. Ja. Dat is, het komt bij mij overigens een beledigend. Uh, dat ze willen terugdoen wat ik heb gedaan. Ja? Terwijl dat niet nodig ja. is. En wat ik erg vind ook voor Nederlanders als ze in het buitenland zijn, dan zie je echt uh, opdringerig uh, opvallend uh, vergelijkbaar met andere culturen. Uh, in, ze kopiëren heel veel dingen uh, heel snel. Uh, zichzelf, de echte Nederlandse cultuur, is heel vaag. Zo komen we mee over. Hmm. Ja, ja ik, u zegt een heleboel dingen eigenlijk. Kijk, um, dat wij zeggen van de volgende keer bij ons... dat heeft te maken met dat wij altijd dingen... Uh, gelijkwaardig willen doen. Hè? Ja. dus uh, wij, wij als wij dat niet zouden zeggen, zouden wij in ons gevoel heel onbeleefd zijn. Ja, het is, dus. Uh, ja. dus uh, maar dat is wat... niet nodig. Nee, nee. Nee. Ik heb je uitgenodigd. Ik ben gaan ja. ja. ja. en ik ja. verwacht niet dat, hij mij terug, dat ja. iets je dat dat mee, dat mee terug. Ja, het is heel goed dat u dat zegt. Want ja. ik heb daar dus. U wijst mij hierop. Uh, en ik realiseer me nu pas dat dat dus in een niet-Nederlandse cultuur als juist beledigend kan ervaren worden. Dat is heel goed, want daar heb ik echt nog nooit over nagedacht. Bij ons cultuur komt beledigend. Als je dat zegt, dan betekent dat je gewoon van moet teruggeven. Bij ons, als je iets doet, je doet het gewoon en je moet het gewoon vergeten. Krijg je het terug of krijg je het terug, doe het niet toe. We zien het wel, maar als je dat zegt, dat is echt beledigend. Jullie geven gewoon en wij willen geven en nemen weet ja, je dat precies. dat ja dat is ja. een verschil maar wat nee, dat betreft vind ik ook dat je gewoon ook dat wij ook veel meer informatie moeten hebben van de tradities en zo van ja. mensen die hier ook al lang wonen hè? Nou, dus ik, dat uh... ik vind het een hele mooie aanvulling Antella uh, heel hartelijk bedankt nee, ik wens je de avond. en, uh, en uh, ja u het is ook een heel mooi programma dank u wel dag dank u vandaag. maar die meneer zei nog iets uh, belangrijks eigenlijk dat ja Onze cultuur zo is zo vaag. Mm -hmm. En dat horen we ook. Dat hoor ik ook bijvoorbeeld heel vaak. Van mensen uit het buitenland die hier wonen. Maar ook als ik in het buitenland ben. Ongrijbaar. Bijvoorbeeld wij. Ja. En uh, wij konden ook nooit zeggen. Van wat zijn nou belangrijke tradities of zo. Terwijl in het buitenland. Is dat. Hadden ze er al. Ik weet ja. niet hoeveel boekjes over. De belangrijke culturele tradities. De belangrijke feesten. En uh, dat soort. En dat heeft toch volgens mij ook te maken. Dat wij altijd over de hele wereld uitgezwermd hebben. Een dat wij, Ja. En dat wij, andere... uh, ja, dat wij gewoon uh, vooral uh, bezig waren met andere culturen. En zo. Ja. Dat, uh... Ik ga even weer helemaal bezig zijn met mijn eigen cultuur. Want ik heb nog één vraag voor mijn inburgerskundig. En dan krijg ik te horen of ik ben ingeburgerd. Dus kom maar door met vraag vier. Mo trakteert op zijn werk omdat hij jarig is. Vier collega's weigeren de Marokkaanse vleespastijtjes... die de vrouw van Mo heeft gemaakt. Wat doet Mo? A. Ah, hij blijft vriendelijk... Zijn collega's mogen zelf beslissen of ze zijn traktatie wel of niet aannemen. B. Hij wordt boos en zegt dat de Nederlanders een hekel hebben aan Marokkanen. C. Hij wordt verdrietig en denkt dat zijn collega's vinden dat de vrouw van Mo niet kan koken. Ik denk dat Mo A. Goed, kiest. Ja. Ik zou voor A gaan. Ik heb geen idee. Uh, A. A, lijkt mij, maar ik heb nu ook ineens zin in, uh, in die pastijtjes. Want daar ben ja. ik echt heel erg gek op. Wat, wat erg eigenlijk, hè? Dat, ja, oh, dat het in ja, een de hele Ja, nee, maar ook dat, dat die pastijtjes die geweigerd worden, hè, dat uh, ja, dat wij zijn vegetarisch of we hebben nou geen zin. Of uh, ja, dat, dat, dat is gewoon eigenlijk wel een hele, erge heel blediend. Nederlands. Ik denk ze, maar. Jij denkt ze, ik denk ja. vanavond niet helemaal met Maar ik, ik vind eens. het wel erg moeilijk. Oké, okay. ja, ik blijf bij A. Ik ga bij A en ik ga ook meteen naar Alice Delken. El Alice? Ja, hallo. Een hele goede <laughs> nacht. Jij bent, uh, uh, uh, ja, ik zet mijn lot ligt een beetje in jouw handen. Heb ik het goed gedaan die, uh, die inburgingscursus? Uh, nou, je hebt het redelijk goed gedaan. Redelijk goed. Uh, je, je begrijpt de Nederlandse omgangsvormen. En dat is al geweldig. Oké. Okay. <laughs> Want dat zijn toch vaak de lastigste vragen. En uh, ook zo'n doelt hij interpretabel. Ja. Um, maar de eerste vraag ging over um, iemand die al twee jaar ziek is. Ja. En welke uitkering hij krijgt. Ja. Um, ziektewet. Ja, dat is dus niet de ziektewet. Oh. De eerste twee jaar krijg je ziektewet. Uh, dat moet de werkgever ook betalen. Oh. En daarna rol je in de WIA. Oh ja. En dat is de wet werk en inkomen naar oh. arbeidsvermogen. Moeilijk hoor, moeilijk Echt? Alice. Maar de rest heb ik wel goed. De rest hoor. heb je helemaal goed ja. gedaan. Ja. Ah, Alice, jij, jij geeft inburgingscursus. Okay. Uh, hoe, hoe, hoe werkt het nou precies? Want sommige van die vragen zijn toch ontzettend, uh, je zei het wel, multi-interpretabel. Ja, ja. Nou, de, de, de, de, we hebben nu één onderdeel gedaan van de inburgeringsexamen. Dat is het onderdeel kennis van de Nederlandse samenleving. Uh, en daar zit een onderdeel bij, omgangsvormen, waarden en normen. Mm -hmm. uh, nou, de, he, zeker die vraag over Fatima uh, als secretaresse. Uh, dat ze dan eigenlijk moet zeggen tegen de collega dat ze last heeft van haar collega. Ja. Uh, dat is dus zo'n vorm van zeer direct zijn. En dat, dat moet je dus leren op een inleugingscursus. Je mm -hmm. moet weten dat Nederlanders zich zeer direct kunnen uiten. En je mag je dan niet direct beledigd voelen. Ja. ja, zo staat het in de eindtermen. Eindterme. Dat gaat toch ontzettend tegen je eigen Dus, eigenlijk wil je, ja, dus eigenlijk wil je Fatima uh, leren dat ze, daar, dat ze daar wel gewoon over moet praten. In ja. plaats dat ze gewoon maar door blijft werken. Net als dat ja. Mo ook gewoon maar moet denken van nou ja, dan maar niet. En niet verdrietig moet zijn. Ja. ja. ja. ja. En je moet ook accepteren dat mensen een andere uh, levensvorm kunnen ja. hebben. En dan mag je mensen niet op vallen. Ja. En als ze homoseksueel zijn of als ze samenwonen, ja. daar mag je dan niet op reageren. Mm, mm, Zo staat mm, het in de eng termen. Mm. Ja. Ja. Ik, vind, ik vind het jammer dat, uh, ja, dat, dat wij ook niet wat meer uh, ja, leren van hoe anderen daarover denken. En dat je anderen daar ook mee kunt kwetsen. Hè? Ja. Ja. ja, het is heel eenzijdig. Ja. Dit, dit onderdeel van het examen is zeer eenzijdig. Want dat is mevrouw, uh... ja, Sorry? Ja? Nee, nee, vertel me even verder, sorry. Wat die mevrouw Madeleine zei, hè, als je het andersom doet, dus zelf ja. heel direct bent, dan wordt het wel als beledigend gezien. Ja. Dus blijkbaar mogen Nederlanders het wel, maar als je uit een andere cultuur komt, dan moet je je wel netjes vragen. Ja, ja, dat, dat ja. merkte Maxima natuurlijk ook, hè? Ja, ja, bedoel, die, uh, ja, heel Nederland viel over de regen. Ja, en wat ze ook ja, gezegd had, hoor. als ze andersom had gezegd... was ook Nederland over de regen gevallen. Ze is eigenlijk goed gekomen, ze Met andere woorden, we hebben zo'n zo mentaliteit van... Uh, bemoei je niet met ons, zeg vooral niet iets over ons. Hè? Nee. Maar ja, zijn nou, eigenlijk helemaal niet zo'n leuk pompje. Ja, ja, ja. Nou, tegelijkertijd zijn we ook wel een beetje leuk, natuurlijk. Hè. Ja. Uh, ja, daar begin ik na deze uitzending een klein beetje twijfels over te krijgen hoor. Maar goed, maar goed. En, en ik heet van Holland, dus ik vind dat ik dat ook mag zeggen. Uh, Alice, dankjewel. Ik ben, uh, ik ben blij dat ik ingeburgerd ben, dat het oh, goed gekomen is. Ja. Yeah. Een hele fijne nacht. En u ook nog een hele fijne nacht. Bedankt. En een fijne Dag, dank u Dag. wel. Want wij gaan luisteren naar uh, live muziek. Brechtje Sanne. Uh, hier staat er nu eens. Blakkoer. Dat is een typfoutje hier. Blakkoer uh, is het. Um, je gaat een laatste nummer voor ons spelen. En dat heet Wasted and Waiting. Ja. Is mij uitgelegd. Dus dat geloof ik dan ook. Nou, heel graag. Ik ga met liefde en, en, uh, en aandacht opnieuw luisteren. Maar Aris zit al helemaal in de spanning. Dit is heel leuk. En als ze nou langer gaat praten, we moeten we kijken hoe lang hij zijn handen omhoog kan houden. Dat dat voor mij kan dit heel lang. Dat ik dat zal je heen. niet plagen. Dat het spijt was. me. <laughs> Uren kun je het volhouden. Goed. <laughs> dit is uh, Brechtje Sannele, Koer. En met Wasted and Waiting. Wasted and Waiting, Brechtje, van Lacour. En Brechtje, ik ga even een, een winnaar kiezen van jouw nog te verschijnen album. Dit dus is heel moeilijk, want ik heb hier een, een briefje, een printje... met allemaal hele leuke mensen. Um, weet je, ik ga het nog moeilijker doen. Ik geef ze even aan jou. Moet je even heel snel, even heel snel er doorheen scannen en dan moet je even uh, kiezen wie jij, uh, wie jij de plaat wil geven. Dat lijkt me een, een goed plan. Even, ze is nu een brichtje, zitten te staren. Allemaal kleine berichtjes en mailtjes van mensen... die hebben gemaild naar nacht.eo.nl... dat ze graag het album van een berichtje willen winnen. Het album wat hopelijk in september gaat verschijnen. Dat is nog eventjes een beetje afwachten. Heb je al een uh, idee? Ja, nou, ik, ik, ik heb heel veel medelijden met Laura uh, Moerland. Want die heeft een snurkend iemand naast zich. Oh. En, uh, en oh, dat herken ik. <laughs> en, oh, dat, en, dat is dus het, dat het nadeel klinkt. van je blue-eye... Uh... Hm? Dat is dus het nadeel van je? Kun je ja, alleen als die verkouden is. En anders oh. dan, dan stuur ik hem naar de bank. <lacht> het ja, wordt wel de lachen van de mannen. Leuk. Is dat de lach van herkenning? <lacht> ja, nee, dat is best Jawel, jij snurkt wel. Oh! <lacht> nee, maar nee dus, ik vind dat altijd een oplossing. Maar uh, ik vind het vooral leuk dat ze, dat ze het beschrijft als belletjes. En uh, ja, dat vind ik graag. Een mooi compliment. Nou, ja. Laura, jij hebt de plaat van Brigitte uh, van gewonnen. Dan gaan wij luisteren naar een, een heel mooi liedje van uh, um, George Michael? Het is een cover: een, een cover van een, een heel bekend liedje van The Police. En het gaat over een thema waar ik zo meteen nog even over wil praten met Dielke Talma. Dit is Roxanne. You don't have to put on the red light Those days are wrote made up George Michael en Roxanne, of ik moet zeggen zijn versie natuurlijk van A Roxanne. Want dat is natuurlijk ook wel een Nederlandse traditie, uh, in uh, de, de prostitutie, ik herinner me de videoclip van uh, uh, George Michael's Roxanne. Die, mm. werd, die is ook gefilmd op de Wallen. Mm -hmm. Volgens mij is namelijk het origineel van de police ook geschreven in een rosse buurt. Ik dacht de rosse buurt van Groningen. Ik krijg Arie aan en hoop dat Arie het antwoord weet... Was ergens in stad in Frankrijk. Was het in Frankrijk? Zeker... Ah, joh, voor het verhaal laten we het in Nederland doen. Of in Antwerpen, dacht ik. Ja. Maar... Oh ja, dat is in Antwerpen. Nou, daar gaat, daar hem, daar ook... gaat mijn muziekkennis. <laughs> maar uh, maar uh, De Wallen. Uh, ik woon zelf mm. uh, in Utrecht in Ondiep, vlakbij het Zandpad. zandpad wat ja. uh, vorige week is uh, ontruimd. Wat heel vreemd is om daar voor het eerst sinds ik daar. Want Ik woon daar, denk ik, zeven jaar. Ja. En er zat dag en nacht files aan auto's. Ja. En nu ineens is het daar gewoon heel rustig. Ja. Waar komt die, die, die link tussen? Nederland en prostitutie vandaan, ja. nou, prostitutie is natuurlijk wel wereldwijd, hè? ja, van alle tijden, uh, alleen uh, ja, er zijn ook landen waar het ontzettend onder uh, ja, onder. De radar, ja. Ja, waar, het absoluut, uh, ja, waar het absoluut niet mag. Waar dat doodstraf op staat zelfs. En, oh. uh, kijk, in Nederland. Ze zeggen wel als het, het oudste beroep. Dat is het natuurlijk niet. Nee, dat, zijn, bedoel, dat is, dat is de landbouwer. Of ja, jager. dat is de boer ja. natuurlijk. Ja. Hè? Um, maar ja, god. Ja, uh, er zijn natuurlijk altijd behoeftes geweest. Hè? En uh, ja, er waren ook altijd plekken in Utrecht bijvoorbeeld. Um, uh, bij, rond de Buurkerk was er ook altijd al een oh, plek ja. waar je. Uh, uh, waar uh, je ja, vrouwen kon uh, ontmoeten en uh, mee naar bed kon gaan. En en een mee heel naar vrouw, oud ja. stukje. Uh, met, met het leker trok ook altijd uh, mensen mee, uh, vrouwen mee... die uh, de aan behoefte deden, maar ook tegelijkertijd... Waste en kookte voor soldaten oh, en zo. Zo'n nou, dubbelfunctie. Ja, nou, het, het, het, ik heb zelf ooit mm. uh, een, een groot onderzoek gedaan naar, uh, naar, naar prostitutie. Ook om, om te weten wat voor tradities daar waren en zo. Yeah. Maar het was nog wel de tijd dat er ook echt... Ja, vrouwen echt ook uh, ja, helemaal vol overtuiging dat ook echt trots waren op hun beroep. Hè? Ze mocht, kon er dan natuurlijk niet heel erg open over praten. Maar goed, toch hun buurt wist het wel. En ze hoefden zich ook niet te schamen als ze daar zaten achter het raam. Een bepaalde status zat daar dus aan vast. Ja, ja. Maar, dat is veranderd. Ja, maar dit tegenwoordig ook als je dat zandpad, ik, ik, ja, ik kan me er wel eens bij voorstellen dat dat ontruimd is. Al vind ja. ik dat ook wel jammer... omdat er ook wel hele goede vrouwen zaten natuurlijk. Maar ja, voor de ja, duidelijkheid, het is ontruimd... Uh, op verdenking van, van mensenhandel. mensenhandel. Ja, Het is natuurlijk ook dat er heel veel uit Oost-Europa ja. komt. Hè. Heel veel. En het, er het is ook een hele tijd dat er uh, Aziatische vrouwen heel veel waren. Oh. Um, en um, ja... Mensenhandel is natuurlijk wel heel erg. Ja. Stel dat je, dat je uit zo'n land komt en je komt hier en je komt alleen maar in die prostitutie terecht. En je wordt ook uh, uitgebouwd door pooiers natuurlijk. Hè? Um, ja, dan, dan heb je ook geen kans om, om te integreren. Je bent alleen maar met die kant van de samenleving bezig ja. en zo. En, uh, ja, uh, en je taal ontwikkel je nou ook. Ook niet heel erg benieuwd aan klanten. Je kan nee. misschien. Uh... Nee, en je denkt ook alleen maar aan Nederlandse mannen, zoals je ze daar op de boot krijgt, natuurlijk. Hè? Ja, dat uh, is een redelijk beperkt. Ja, ik, vind, ik vind, ik vind zelf wel dat prostitutie gewoon legaal moet zijn. Omdat het, ja, god, uh, het is gewoon een behoefte. Het zou ook voor vrouwen gewoon moeten kunnen. Hè? Maar. Uh, ja, ja er, er, is, er is altijd toch wel een, een, een bepaald kantje aan... waar je heel voorzichtig mee moet zijn natuurlijk. Ja. En ik vond de, de Wolfse burgemeester, die zei ook van... ja, eigenlijk hoopten we dat, dat, dat de goede vrouwen zich zouden organiseren... en, en samen gewoon zonder pooier... Dat opnieuw op moesten zetten. Maar ik weet niet of dat gebeurd is, maar uh, dat, is wel, ja, dat is wel jammer natuurlijk. Ja, ja. Nou ja, bij, bij de minste verdenking van mensenhandel vind ik ook dat uh, Aleid Wolse juist heeft ingegrepen. Dat, ja. dat, dat, dat moet je geen risico's willen nemen. Nee. Ik denk dat er al veel te veel risico's uh, ja. worden genomen. Um, denk je dat het ooit zover zou kunnen komen dat bijvoorbeeld in Utrecht of in Amsterdam ja. een, een staatsbordeel zou kunnen ontstaan? Wat gewoon geëxploiteerd ge ge wordt door de staat? Ja, ja, staatsbrodeel. Ik weet niet of ik daarvoor zou zijn, maar ik zou wel gewoon. Het uh, reguleert de boel wel? Ja, ja het, het zou wel gewoon op vaste plekken moeten kunnen. Hè? Uh, maar ja, ik, ik, ik denk het ergste is, die zijn die pooiers. Die vrouwen moeten gewoon hun, ja, de, de zaak in eigen handen houden. Het, het, het, het moet gewoon hun bedrijf zijn. Ja. Uh, op het moment dat vrouwen worden uitgebuit, dat ze onder dwang iets moeten doen, uh, dan is het niet goed meer natuurlijk. En kijk, Nederlandse vrouwen zijn direct, maar ook... Die indruk, ja, de indruk had ik ja. van je, Ineke. En ook dus, van Brecht, je ja, trouwens best wel. Ja, daar heb je, ja, je ja, goed bij. Dus, en ja, dan, dan, dan komen er kwetsbaardere vrouwen uit andere landen. Ja. En dat, dat is gewoon nooit uh, goed, natuurlijk. Nee, dus, dus eigenlijk is de in Nederland de emancipatie van de Nederlandse vrouwen een eind op weg, maar nog niet helemaal daar. Nee, nee. en ik vind het, ik, wat dat betreft vind ik goed dat we daar heel erg uh, streng op zijn... dat ja. dat niet gebeurt. Ja. Daar ben ik mee eens. Nou, zitten we dan als drie meiden over, over, meiden over, over prostitutie te praten, ja. <laughs> Dat het, toch? En ook nee. nog onder de vlag van de evangelische omroep, jongens. Het kan, het kan allemaal vannacht. <totstuken> ja, ja, ja. Ik wil jullie allebei ontzettend bedanken voor jullie deelname deze nacht. Jullie hebben in ieder geval mijn nacht uh, heel erg prettig gemaakt. Jee. Ja, ja, het was heel ook erg wel fijn. gezellig eigenlijk. Hè? Dat vond ik eigenlijk ja. wel. Maar dan ga ik niet de... zeggen volgende keer bij mij, want dat is dan dus niet zo beleefd. Nee, nee, nee dat, is dat goed. heb ik geneerd ja, vanaf. Ja. Nee, wij geven alleen maar en we. We willen niks terug. Zo is het. Zo gaan we het doen. Ja. Brechtje, dank je dat je je muziek met ons wilde delen. Ja. Ik wilde je nog vragen, waar kunnen mensen bijvoorbeeld uh, in jou volgen? Is er een website of een Facebook of iets wat je met ons kunt delen? Uh, nou, er is een, een Facebook. Uh, www.facebook.com slash Lacour. En dan kom je of op mijn zangpagina of op mijn artiestenpagina. Oh, ja. En uh, daar vind je eigenlijk alle informatie. En Soundcloud, daar zit ik ook. Okay. Met dezelfde naam. En er komt een, een website aan. Alleen, het gaat allemaal veel harder dan de bedoeling was. Ah. Dus al de promotiefoto's en de bio's en de toestanden... die Dat zijn er allemaal nog goed. Ja, het nou, komt allemaal goed. Oké. Okay. Dus voor de duidelijkheid, Brechtje en dan Sanne en dan Lacour... Zo ja, schrijf je dat, voor de duidelijkheid. G-J. GJ. Ja. En je geeft dus ook nog zangles. Ja, in Rotterdam. Dus mensen kunnen zich ook nog voor zangles bij je opgeven. Ja, hoor. Zou je ooit op zangles gaan, Ineke? Heb je dat ja, al gedaan? Ja, het lijkt mij heerlijk, ja. ben je heel uh, Ja. Ik, vind, ik zing ook wel. graag, hoor. Maar ik weet niet of ik het goed kan. Maar ik zing wel heel graag, hoor. Ik ben wel heel blij, blij van. Zijn, ja, Nederlanders van zijn wel typische douchezangers toch? Ja, dat, nou, uh, Shanti. Uh, wij houden wel ook van koren. We hebben echt een hele ko korencultuur en zo. Ja, ja, ik vind ook dat zang gewoon uh, ja dat je op school heel veel moet zingen eigenlijk, maar ja. Ja, het is goed voor je ademhaling, voor je lijf, voor je zin en voor je mindfulness. En misschien wel ook om je cultuur dan toch een beetje beter te beleven. Als inderdaad de Nederlandse cultuur een beetje ongrijpbaar is. Misschien kunnen we dat ondersteunen met een paar mooie liedjes. Ja, wij hebben natuurlijk ook een prachtige lied, Nou, er zitten er mooie tussen. Maar als ik aan ons volkslied denk, ben ik van Duitse bloed en die koning van Spanje. Dan denk ik, ja, het is een beetje complex. het volkslied is hè? van de Kou van Brabant. Ja, maar dat geldt niet voor mij, voor mij. Dan Utrecht met staat. Zien. Ja, ja ja, ja, nou, maar goed, ja, ja. Die ken ik ook niet uit mijn hoofd, moet ik zeggen. Oké, okay, Brechtje, heel veel succes de komende tijd. Dankjewel. En uh, Ineke, heel erg bedankt. Mag je ook nog even op zeggen? Ja. www.traditie.nl. Traditie.nl. Ja. En wat vind ik daar? Informatie over tradities, wat ik niet net hier verteld heb. Alle Nederlandse dan, tradities. Nou, ik, allemaal niet, maar wel heel veel. Ja. kunnen we daar ook vragen stellen? Ja, kan je ook vragen stellen. Kijk. Dan zoek ik ze uit. Ja. Heel goed. Nou, dat is, mooi. dat is mooi. We zullen je, Ineke, buiten deze uitzending nog aan het werk zetten. En heb je nog vragen over Nederlandse tradities? Je kunt ze dus kwijt op traditie.nl. Dames, hartelijk dank. Naar bed, hè? Na <laughs> ik ga nog een uurtje door. Maar het meteen eerst het nieuws van vijf uur. Daarna ga ik bellen met Cameroen en met Thailand... en met Koen Verhelst, de buitenlandredacteur van de persdienst. Hij maakt een lange, lange reis langs de Zuid-Europese landen... die het hardst getroffen zijn door de eurocrisis. Ik spreek hem straks over zijn zoektocht naar verhalen van mensen en hoop. Volgens mij zou hij in principe deze week in Athene moeten aankomen. En dat is het eindbestemming van zijn reis. Dus zometeen er nog heel veel meer... in het laatste uur van Dit is de Nacht. Tot zo.